9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël en de Palestijnen hebben een basis gelegd... voor hervatting van het vredesoverleg. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd. Waarschijnlijk komen vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen... volgende week in Washington bijeen voor voorbereidend overleg. Maar de overeenstemming daarover is nog niet definitief, waarschuwde Kerry. Er moeten nog wat plooien worden gladgestreken. Kerry is op dit moment in de Jordaanse hoofdstad Amman. Aan het begin van zijn tweede ambtstermijn beloofde president Obama een nieuw vredesinitiatief. Kerry is sindsdien verschillende keren naar het Midden-Oosten gereisd. De Luxemburgers gaan op 20 oktober naar de stembus. De verkiezingen zijn nodig omdat de regering van premier Juncker vorige week aftrad, nadat was gebleken dat de Luxemburgse geheime dienst zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde afluisterpraktijken... Ook zouden medewerkers van de geheime dienst zijn omgekocht en zouden ze gestolen auto's hebben verhandeld. Juncker zei dat hij van niets wist, maar dat hij zich wel verantwoordelijk voelt. Hij is 18 jaar premier van Luxemburg geweest. De Nijmeegse Vierdaagse heeft vandaag een kwartier langer geduurd. Deelnemers moesten eigenlijk om zes uur binnen zijn, maar kregen een kwartier extra... omdat er nog veel wandelaars op de Via Gladiola aan de slotkilometers bezig waren... De 97e editie van de Vierdaagse telde ruim 3000 uitvallers... ongeveer net zoveel als de afgelopen jaren. Hulpverleners hebben 6000 blaren geprikt... 570 medische behandelingen gegeven en 3000 wandelaars gemasseerd. Tito Villanova stopt per direct als trainer van voetbalclub Barcelona. Hij moet zich opnieuw laten behandelen aan kanker. Eerder legde hij zijn werk al tijdelijk neer. Toen bleek dat de kanker in zijn speekselklieren was teruggekeerd... De 44-jarige Villanova is een jaar trainer van Barcelona geweest. Hij volgde vorig jaar Pep Guardiola op. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, minimaal rond 14 graden. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt, maar daarna komt de zon weer tevoorschijn. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb ah, verkeersinformatie met een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Doordat een vrachtwagen een klapband heeft gekregen, liggen stukken autoband op de weg. Tussen knop het Hoeflaken en Barneveld staat een file van 2 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan. Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken.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 door de Arabische wereld als journalist en schreef het boek... Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast. En mijn andere gast die heeft ook een boek geschreven over Roma, zo heet het ook. En hij is journalist, een België-kenner en Portugal-expert. Kortom, eigenlijk weet hij alles. Hier zijn Esmeralda van Boon en Kamal Rijken. Goedenavond, jongens. Hi. <laughs> Esmeralda, ik zie, ik zie je kijken naar Kamal. Oké, okay, wat, wat heb ik hier voor vlees in de kuip? <laughs> het is een jongen die veel weet. En daarom uh, hebben wij hem graag hier. Nou, men zegt... Nee, nee, precies. Altijd bescheiden blijven. Goed, goed. Uh, ik ben blij dat jullie er zijn, beide. Uh, meekijken kan uiteraard webcam op radio1.nl. En we vinden het ook gezellig als je mee twittert. Hashtag BNN2D. Luc, ik zijn naar jou. Klopt, we beginnen in België. Dit is een lied voor veel in één, De koning van ons land. Het is een mooie dag vandaag voor de herten van Brabant. Je moest er lang op wachten, maar het is eindelijk zover. Over drie weken gaat papa weg, en bent u daar de ster? Ja, schitterend natuurlijk, halfslachtige poging van wat studenten uit Leuven... om ook een koningslied te maken. Want zondag krijgt België een nieuwe koning. En ondertussen hangt er in België een heerlijk whatever gevoel. Vandaag was het laatste afscheidsbezoek van de huidige koning Albert. Wel, de koning en de koningin zijn op dit moment hier achter me... in het stadhuis van Luik, waar ze eigenlijk elk moment kunnen buitenkomen. Ze zijn hier naartoe gewandeld van aan de opera... en langs dat parcours stonden duizenden mensen, 8000 mensen zelf... 8.000 mensen. Onze koning eet 8.000 mensen bij om te ontbijten. Spreken natuurlijk. Uh, in deze hitte was dat ook niet evident voor al die mensen om hier de, langs het parcours te staan. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld een meisje vlak naast me zien uh, flauwvallen. Hé <laughs> meisje, dat flauwviel. Man, man, man, Als onze koning zwaait en liggen er al drie bailladen te roggelen op de grond van opwinningen. Het is echt, is allemaal zo allemaal wannabe. En nu staan er ook nog een aantal mensen die dus wachten tot de koning terug naar buiten komt... ...voor hij weer naar Bussen vertrekt. Ach. Een aantal, een aantal mensen, echt. Onze koning gebruikt een aantal mensen als bijzettafeltje in het paleis. Het is treurig, mijn, het is treurig. <tie> De Belgen dus, zondag, dan uh, hebben ze een nieuwe koning. Um, en ze hebben veel koningsliederen, dat zei je net al eventjes. Wij hebben er ook eentje, Luc, van. Ja, van Timo en Ramel, die hebben er een gemaakt uh, vanmiddag... met Eva de Roveren en een uh, Belgische rapper. Um, en die Belgische rapper heet, moet ik heel snel opzoeken... oh ja, na, de naal van de euro. Die nee, heet is Belgisch En die gaat zo. De F van Philip is de F van vier. Zoals samen of Belgisch bier. En de frietjes van Als Altijd lekker en nooit niet teur. De F van Philip. De F van Philips, de F van Fries, een formidabele ja, hè. Lekker en fris, op alle wel wafel. De F van Flo, lekker lijk dansen, ja, danse plappie, gij alle samen, het volle borst, zingen wij van onze woord. Ja, het lijkt wel ergens op. Dus het uh, koningslied gemaakt is voor, uh, door Timo en Raamel van 3FM. Lekker hoor. Staat op Twitter, het Today. Ik vind het mooi. Goed, in de studio. Kamal, um, jij bent een kenner van de Belgische politiek... en van het Belgische Koningshuis. Um, als je nou kijkt naar Nederland. In Nederland zijn we er toch redelijk in geslaagd... Om, uh, om die troonswisseling tot een soort verbindend feestje te maken. In België ligt dat een beetje anders, hè? Ja, maar in België is de, uh, uh, is de monarchie niet verbonden... direct met het nationale gevoel. Want er is vaak voor heel veel... Belgen geen nationaal gevoel. Uh, Belgen voelen zich vaak in eerste instantie regionaal gebonden. Mm. Vlaming, Brusselaar of uh, Franstalig. En daarna pas uh, zijn ze echt Belgisch. En ze voelen zich ook wel Belgisch... maar niet zoals wij ons Nederlanders onder de oranjes voelen. Ja, nou ja En dat, dat heeft toch ook eigenlijk... dat ze zich zo voelen... heeft direct ook met de kritiek op de koning te maken. Want hij kan het niet goed doen voor alle Belgen. Uh, de koning uh, kan het nooit goed doen. Maar soms doet hij het best wel goed. Dat is heel cryptisch. Maar als je even kijkt naar. Um, ik zei net van: bij ons was het een verbindend feestje. In, um, in België wordt er nu heel veel over gepraat. Over, bij de troonswisseling is dit de opmaat tot een ceremonieel koningschap. Hoezo op dit moment? En leg even uit hoe dat dan komt. Ja, je moet eigenlijk daarvoor uh, terug in de tijd. Uh, in de afgelopen twintig jaar is uh, koning Albert uh, koning geweest. En dat beviel de Belgische politiek best wel goed. En dat heeft te maken met het feit dat deze koning... zich vaak niet mengde met politieke aangelegenheden. Nou, de koning mm. gaat nu weg. Hij is moe. Hij heeft er geen zin meer in. En zijn zoon moet koning worden. En dat is kroonprins Filip. En kroonprins Filip heeft in het uh, verleden vaak onhandige opmerkingen gemaakt. Uh, en dat had dan vaak weer te maken met Vlamingen, Franstaligen... dat al niet opkomen voor België. Ja, want hij zei toch iets van letterlijk van... Uh, als iemand aan België komt, dan, dan krijgt hij met mij te maken. Klopt, en, en waarvan uh, je zou kunnen denken, nou, dat is leuk dat een koning dat zegt. Het staat in dit boek. Maar juist dat valt verkeerd? Uh, daar staat letterlijk in... Uh, ik kan een, een taaier zijn wie uh, met België... Uh, spot, die spot met mij, daar ja. komt het op neer. Nee, maar dan zou je denken, goh, leuk, verbindend, juist. Hè, dat, is, uh, dat is goed voor de natie, maar dat werkt dus niet zo in België. Nee, dat werkt niet zo in België. Want uh, uh, eigenlijk is het zo dat uh, je hebt de Vlamingen... die 60% van de bevolking uh, vormen en de Franstaligen 40%. Bij die Vlamingen heb je een grote stroming. Dat zijn nationalisten. Die zitten in het Vlaams Belang. Maar ook in de NVA van Bart de Wever. Mm -hmm. En die halen heel veel kiezers. Heel veel, heel veel stemmen. En wat er dus gebeurt is op het moment dat jij als koning... een politieke uitspraak doet daarover. Dan krijg je dubbel en dwars weer terug van die kiezersgroep. En daar zit dus de crux. Want die Vlamingen denken, ja, ja wat nou België, België. wij zijn Vlamingen? En ik, ik wil die Vlamingen wel. Niet... Ja, ja. ja, en dat is een grote groep. Dat is een grote wel. groep. Dat is ongeveer een derde van de Vlaamse electoraat. Maar is dat de reden? Een van de redenen dat Philip niet zo lekker ligt. Uh, dat is een van de redenen. Dus zijn politieke uitglijers en ook uitglijers in de media. journalisten zelf terecht gewezen... dat ze geen kritiek op hem mochten hebben. Nou, ze zijn er een aantal andere uitglijers geweest. Uh, maar wat natuurlijk ook de persoon zelf is. En ja, dat is uh, inherent aan de monarchie. Uh, uh, als je iemand uh, krijgt die troonopvolger is... maar uh, ja, niet echt de sociale skills heeft... niet echt lekker uit de verf komt... Nou, maar wacht even, niet niet ik, weet, ik weet nog... kan je je nog herinneren hoe uh, ons Pils was... Voor Maximaan dat was ook niet nou, de meest vlotte gast. Nee, precies. Maar goed. Uh, uh, uh, ja, uh, dat kan veranderen. Maar uh, het lijkt ons alsof Philippe... Uh, zichzelf enigszins is gebleven. Ik denk dat zijn vrouw. dom raad... van hem. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk dat zijn vrouw wel wat heeft bijgedragen. Maar dat het uiteindelijk. Uh, als puntje paaltje komt. Uh, ja, de, de man zelf moet het doen. En ja, hij, hij komt. als de camera eenmaal draait. komt hij nogal nerveus over. En ja, dat komt niet over. Echt maar altijd zitten lachen. Ja. Wat, wat, wat denk jij als je hem ziet, Philip? Nou ja, een beetje stuntelig en, en een beetje knullig komt hij vaak wat over. Dat je denkt, nou, hoe krijgt hij het voor elkaar? dat, die, dat die Van die onhandige dingen. Ja, ik hoorde op een gegeven moment ergens dat hij had gezegd in een stemlokaal. Aan de man die daar de baas was in dat stemlokaal. Komt u hier vaker? <lacht> en ik dacht, ja, sorry hoor. En hoe moment, was toch? de reis er naartoe? <lacht> ja. Konden u het een beetje vinden? <lacht> ja. Ik moet het wel even voor <lacht> hem opnemen. Kijk, hij ja, is... Waarschijnlijk is hij privé een ontzettend leuke gast. Dat zal, maar hij is, hij is heel erg elitair opgevoed. En uh, heel beschermend opgevoed. En ook door zijn oom, koning Boudewijn destijds, onder de vleugels genomen. Dat was ook niet een heel erg vrolijke Frans. Nee, dus... Hij is vooral door Boudewijn opgevoed, toch begrijp ja, ik. Want zijn eigen vader en moeder die hadden het druk met allerlei affaires. En... Precies, dus uh, Boudewijn ontfermde zich over hem. Maar ja, dat was ook nog niet de meest relaxte uh, koning. Nee, nee, en ik begrijp ook dat dat ook een beetje de vrezen is. Want niet alleen maakt hij wat onhandige opmerkingen en zou hij een beetje dommig zijn, maar de, de Belgen zijn ook een beetje bang dat hij neigt naar Boudewijn. En dat was een, nogal een conservatieve Top, um, maar Boudewijn man. was zeer populair. Dus daar, uh, daar, daar zijn wel verschillen over. Verschillende lezingen over. Maar als je teruggaat naar het nu... en je kijkt naar uh, uh, Philippe... die zichzelf dus moet gaan bewijzen... in de komende twee, drie jaar... Uh, dan wordt het volgend jaar interessant. Want volgend jaar komen er hele grote verkiezingen in België. Dan vallen alle verkiezingen van alle gemeenschappen samen. Ja. En dan uh, wordt het onderhandelen geblazen. Ja, en dan gaan we kijken. Het, ik begon met... met uh, bij ons was het toch best wel een verbindende dag... met een lelijk woord uh, toen de troonswissel. Dat is natuurlijk ook wat de koning moet zijn. Gaat hij dat bewijzen de komende drie jaar? Kan hij dat bewijzen? Ik denk het wel. Ik denk dat hij goede adviseurs heeft. Ik denk dat zijn vader op de achtergrond wellicht ook nog advies kan geven. Want zijn maar, vader was dat wel. Ja, die had dat wel, maar die had ook adviseurs. Maar zijn vader had de persoonlijke, uh, de persoonlijke skills om uh, contact te maken met politici en met mensen in de samenleving. Ik heb ja. een beetje medelijden met hem. Klein beetje wel, maar ik wou nog even kwijt. Uh, volgend jaar krijg je dus die verkiezingen. Ja. Als de NVA van Bart de Wever een klapper maakt, dan moeten dus de Franstaligen en die Vlaamse nationalisten op federaal niveau gaan onderhandelen. En de bemiddelaar is de koning. En dat maakt de Belgische politiek zo interessant. En Bart de Wever ziet de koning nou niet bepaald zitten. Dus dat... Nee, ze dus staan compleet tegenover elkaar. Ja. Dus... Koning ja. is Belgisch en Bart, Bart de Wever is wil... ja. um, wordt. Vanmiddag was Peter van der Meers op Radio 1... die zei, dit zou wel eens het, de laatste koning kunnen zijn. Dat denk ik niet. Uh, men denkt nu na, uh, om even terug te komen bij eerdere vragen in België... om een ceremonieel koningschap te laten invullen... zodat de, de koning geen wetten meer hoeft te ondertekenen... en die niet meer voor alle politieke zaken verantwoordelijk is. Nou, dat zou nog wel eens kunnen. En wie weet kan, kan uh, de monarchie dan... In de komende tientallen jaren wel weer mee. Dus zo fatalistisch denk ik daar niet over. Of ze moeten twee monarchieën beginnen. Dat kan ja. ook. Of als het uit elkaar valt richting uh, ja, Franstalig of Vlaamse. Dus misschien hebben ook nog een Duistalige deel. Dus misschien wel drie ja. monarchieën. Ja, jawel. Ja, <lacht> wie weet. Goed, het wordt uh, een spannende tijd. De komende Leukrijd. drie jaar moet hij zich bewijzen zeggen. Ja. PNN ja. Today, zet een punt. Achter de week. Wereldsnoeiharde Nee, nee, nee, nee. Die country doen we later eventjes. Ik heb een, een soort Guilty Pleasure. Dat is dus een liedje wat eigenlijk, mag je dat helemaal niet leuk vinden... maar ik vind stiekem toch wel leuk. Sterker nog, het is in mijn Spotify-list de meest gedraaide plaat. En het, het, het, het is het meest zoetsappig liedje wat ik ken. En ik zet dat wel eens op dan als ik de was aan het ophangen ben. <laughs> dan hang ik de was op. Je bedoelt tussen het stofzuigen door hè? Tussen het stofzuiger door, dan hang ik de was op en dan zet ik dit liedje op En dan denk ik even lekker mee, uh, mee uh, zingen en zo. Het is gemaakt door de Plain White Tees. Oh, uh, ja, oké. Okay, het is wel oké, okay, want dat, die, dat, die maken eigenlijk wel goede rockmuziek. Alleen die hebben het nadeel gehad dat zij ooit een keer Hey There Delilah hebben nee. uitgebracht. En uh, dat was een heel lief, uh, rustig liedje. En dat werd een hit. En ja, dat zit je daar een beetje aan vast. En daarna hebben ze wel geprobeerd om nog weer nieuwe rockalbums te maken. Maar ja, als eenmaal het grote publiek je kent door die rustige liedjes... ja, dan, dan willen ze dat toch ook, ook graag horen. Ze hebben ook allemaal gillende meisjes voor de deur staan en zo. Ja, die willen niet allemaal die snoeiende gitaren hebben. En dus uh, hebben ze ook nog maar... Uh, op elk album dat ze maken staan minimaal twee liedjes die ook zo rustig zijn. En op één van die albums staat dus dat zoet-sappige liedje waar ik zo dol op ben. En uh, het heet ook The Rhythm of Love. En als de clippen bij, uh, als je die erbij kijkt, die kunnen we misschien op de webcam laten zien. Aww. Dan zie je ze ook op het strand een beetje een dansje doen. En zo. Het is zo zoetsappig, sapper. <laughs> <Keenlijk. laughs> ik ben er op. Rhythm of love, dus van de plain white tees. Ga even mijn was Ja. Ja. Yeah. My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy. Quit fooling around.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 Doe ik hem gewoon nog een keer. En er zijn ze ook dagen dat ik dus op YouTube ga opzoeken naar koffers van dit liedje. En uh, de leukste is, uh, als je die uh, wil, wil zoeken, we zetten hem wel even op onze Twitter. Ja. Maar dat is uh, een koffer van Ciara uh, C. en Joseph Vincent. Dat zijn uh, twee uh, jongen en meisjes. die zijn enorme YouTube-sterren. Maar echt gigantische sterren, maar alleen op YouTube. En die maken koffers. Ja. En die hebben dit liedje ook gedaan. En dan, uh, uh, ja, dat, uh, dat vind ik echt te gek. Doe jij elke dag uh, je handdoek in de was? Nee, ik doe ook wel eens twee dagen mee. Oh ja, je hebt mensen die dat doen. Ja, dat snap jij niet, hè? dat begrijp ik echt niet. Ik vind zelfs twee dagen, begrijp ik al niet. Jawel, op een gegeven moment moet je ze een keer de was doen. Ja, goed. Nou, ja. Maar nee, dat snap ik al, die hopen was. Maar het kon nog erger, dus. Ja, zeker. Goed. Gaan wij verder? Luc. Ja, iets heel anders. Aan het begin van deze week werden we opgeschrikt door het nieuws over twee Nederlanders ontvoerd in Jemen. In het filmpje zeggen ze te vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. Ik ben Boudewijn Berensen En ik ben Judith Spiegel. En uh, wij zijn ontvoerd hier in Jemen. En we hebben een groot probleem. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets, een oplossing is gevonden dan zullen ze ons doodschieten. Wie achter de ontvoering zit, is niet bekend. En ook is onduidelijk wanneer de video is gemaakt. Wel lijkt er contact te zijn geweest met de ambassade. Of in elk geval dat ze dat een keer uh, gehad hebben... en hoe dat verder gelopen is, ja, dat, dat weten we niet. Want kennelijk is er ook een periode van tien dagen geweest... waarin niets gebeurd is. Nou, nu is er sprake van een nieuwe periode van tien dagen... waarbij ook niet duidelijk is wanneer die is ingegaan. En uh, ja, wat, wat er, da, waar dan op gedoeld wordt, dat is onduidelijk. Of er onderhandelingen plaatsvinden en zo, ja, waarover hoe die onderhandelingen verlopen, met wie, ja, dat, dat wordt allemaal niet duidelijk op basis van dit filmpje. Nou, in dat filmpje dat maandag over het internet ging roepen de twee Nederlanden op om iets te doen. Er moet een, echt een oplossing komen en we roepen iedereen op in Nederland om de regering en de ambassade uh, in beweging te krijgen om akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. Familie, media, <coughs> Nederlanders, uh, doe iets. Yeah. Ja. In de studio Kamal Rijker, journalist en Esmeralda van Boon. Ook journalist en jij reist al, wat is het, net 12 jaar door de Arabische wereld. Overal en ergens geweest. Ja. Onder andere in Jemen. Je, bent, je kent ze, je bent bij hen geweest. Ja, klopt. Zo'n anderhalf jaar geleden, geloof ik. Ja. Um, ja, jeetje, je zal je wel kapot geschrokken zijn van dit filmpje. Ja, absoluut. Ik wist al een tijd dat ze ontvoerd waren. Want de cameraman met wie ik daar toen was... Uh, anderhalf jaar geleden. En toen hebben we met Judith gewerkt. Want mm -hmm. zij werkte toen als fixer voor ons. We waren voor het eerst in Jemen en zij hielp ons aan contact en alles. En hij uh, berichtte mij... Goh, heb je het nieuws gehoord van, van Judith en Boudewijn? Dat had ik toen nog niet... Ja, toen ik dit filmpje zag, schrok ik inderdaad enorm. Ja, jij bent daar geweest en um, de, iedereen heeft wel die column gelezen inmiddels. He, waarin ze zegt al dat ze ontzettend bang is voor ontvoeringen. Ja. Als ik s'nachts wakker lig, realiseer ik me dat ik nergens veilig ben in, de, in, pardon, in dit land, schrijft ze. Niet meer in de stad, niet meer in mijn straat. Ik loop spiedend rond, oplendend of er geen auto met vreemde types voor de deur staat. Toen jij daar was, hebben jullie het daar ook over gehad? En uh, wij hebben toen ook besloten om alleen maar in Sanaa in de hoofdstad te blijven. Omdat er mm -hmm. toen ook al tegen ons was gezegd en ook wel uh, de Judith van ja, kijk uit. Want als je buiten de stad gaat, wordt de kans op ontvoeringen wordt gewoon groter. En wij liepen natuurlijk met een camera rond en met z'n drieën, een ploeg van drieën. Dus dan ben je gewoon heel erg opvallend. Dus we hebben ook besloten om in de stad te blijven. En we hebben het daar ook wel met haar over gehad van goh, hoe zij dan te werk ging. En zij paste ook wel haar kleding aan, wat minder op te vallen. En had het daar toen ook al wel over? Want toen waren er ook al ontvoeringsverhalen. En dat ja. is gewoon in, in Jemen uh, gebeurd dat veel vaker. Helaas. En, en ja, zij ja. was daar ook wel. Uh, maar jullie bleven dus in de stad, terwijl zij reist wel rond ook? Ja, ze ging af en toe ook wel naar andere steden. Mm -hmm. uh, maar niet met een camera. Nee. Um, uh, paste zich qua kleding aan dat ze niet uh, heel erg opviel daar. In, ja, daar dus... Ik las ook wel dat ze zei van... ja, ik, ik hoef over niet helemaal gesluierd te gaan. Nee. Want ze zien toch wel dat ik niet één van hen ben. Ja, dat is ook zo. Omdat je... Um, dat kan me wel voorstellen als je rondloopt en je bent helemaal gesluit. dan in eerste instantie val je misschien wat minder op. Maar uiteindelijk, als mensen goed kijken. zien ze toch wel dat je niet vandaar bent. omdat je een ander loopje hebt. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat, het valt gewoon op. En je bent onwennig. Je bent niet gewend om met zo'n gezichtsluier te lopen. Al kan het af en toe wel helpen om je. wel iets meer te bedekken. En ik denk ook wel dat zij dat wel heeft gedaan. als ze bijvoorbeeld naar demonstraties ging. dat ze wel, uh, schat ik zo in, wel een ja. hoofddoek om deed. Maar jullie hebben het erover gehad. Over, over de angst waar je mee leeft. Um... Vond je haar dapper? Of, of ja, wat vond je van haar? Nou ja, ze wist heel veel over jemen. En, en dat weet ze nog steeds. Ze, ze woonde daar toen al een hele tijd ook. Uh, toen was die angst... We hebben het daar nu, toen niet heel veel over gehad. Alleen dat we wel tegen elkaar zeiden... Goh, wij gaan de stad niet uit. En dat mm -hmm. zei, nou, is wel verstandig om dat ook niet te doen. Um, en we hadden het er wel over van. Uh, op een gegeven moment moesten wij afgezet worden door een chauffeur die we dan hadden. En dat ze ook zei: Liever niet bij ons huis, doe maar even een eindje verderop. En dat jullie dan, dan haal ik jullie wel ergens op. Omdat ze liever niet had dat mensen wisten waar ze woonden. En dat was ook wel begrijpelijk. Ja, ja. En blijf dan ook zo low-profile mogelijk. Ja. Ze was daar wel heel, heel, uh, ja, ging daar wel heel verstandig mee om. Nou, nou reis jij veel ook. Uh, waar ben je geweest? Libië, Irak, Gaza, nou, Jemen. Sudan, Jemen ja. Waar niet? Um, ja. Dan weet je natuurlijk van tevoren in jouw beroep dat kan gebeuren. Aanslagen, ontvoeringen. Um, hoe beslis je? Hoe maak je de afweging? Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Waar ga ik wel naartoe, waar ga ik niet naartoe? Um, een groot deel komt dat ook wel neer op intuïtie en op gevoel. Uh, afspraak is ook wel een klein beetje mezelf. dat Op het moment dat ik een slecht gevoel heb over een trip... dat klinkt heel zweverig, maar zo werkt het gewoon wel. Dat als ik een slecht gevoel heb over een trip, dan ga ik niet. Ja, uh, maar dat, dat, is, dat beslis je dan in Nederland... Ja, maar ook wel als. Um, de, de afspraak is ook altijd wel met een opdrachtgever. In dit geval is Nieuwsuur wel een grote opdrachtgever mm -hmm. voor mij. Natuurlijk, veel op pad ga, dat De afspraak is ook wel stelt dat ik ergens kom en je bent aan een grens. Omdat het soms helemaal niet is dat je invliegt. Maar dat je eerst naar een ander land moet en over land verder moet. Omdat je het land niet in kan vliegen. Mm -hmm. Dat mocht ik <kijkt> ergens onderweg het gevoel krijgen: ik wil toch niet verder. Om wat voor reden dan ook. Ja. En dat er altijd de afspraak is dat je mag afhaken. En dat gebeurt bijna nooit. Maar... Heb je dat wel schat? Nee, dat niet. Nee. Maar wel eens gehad dat ik besloot om uiteindelijk niet te gaan werken met iemand. Of uiteindelijk niet mee te gaan met iemand. Ik heb wel eens in Egypte gehad, daar werkte ik voornamelijk ook wel in mijn eentje. En dat ik daar een afspraak had met uh, een smokkelaar bijvoorbeeld. En dat ik toen zei iemand tegen mij, rijmer met mij mee, dan breng ik je wel, wel daar naartoe. En toen dacht ik, nee, dat moet ik gewoon ook helemaal niet doen. Niemand weet waar ik ben. En ja, wie zegt dat, dat, dat het niet handig is om mij misschien daar ook wel gewoon... Te hebben of te houden, of wat ja. Ook. Ja, dat, Het is ook wel gewoon gezond verstand. En wat dingen doe je gewoon. Niet. En wat, wat deed je toen? Want dan moet je dan dus tegen diegene zeggen: Nou, laat maar zitten. Nou heb ik gezegd: Nee, ik kijk nog even verder. En uh, dank je wel voor je hulp, maar uh, ik ga kijken of ik een ander verhaal kan vinden. Ja. En ga gewoon weggegaan. En in, maar kijk, er zijn ook wel in, in dat was het voornamelijk uh, altijd wel het gevaar in mijn jaar ontvoering, omdat dat heel veel gebeurde in, in, uh, in Irak en nog steeds ook wel. Uh, en dan nam ik wel voorzorgsmaatregelen... dat ik voorin ging zitten met een Irekese-chauffeur... in een normale auto en ik een hoofddoek omdeed. En de ploeg, dus cameraman plus verslaggever... achterin wat weggedoken. En, uh, Want? Wat is dat het om niet op te vallen? Nou ja, Om niet op te vallen mm -hmm. als je in het verkeer zit... En, en mensen kijken de auto in. Dat doe je vaak een fractie van een seconde. En op het moment dat je niets opvalt, ga je niet nog een keer kijken. En op het moment dat ik daar voorin zit met een hoofddoek... ja, dan valt het eigenlijk helemaal niet zo op. Dat Want dan denken ze dat het een stelletje is. Ja, ja, en dan, dan kijk je er dus langs. Maar dus in, om in de file te komen staan in wacht Dat was altijd een, een crime. Op het moment dat dat gebeurde. En dat gebeurde De camera maar, maar onder de bank blijven achterin. Ja, ja en de camera ook verstoppen onder ja. een doek. En niet laten zien. En op verschillende tijden gaan rijden. Verschillende auto's, verschillende routes... Uh, ja en, en gewoon proberen nou ja. om opvallend te zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is met zo'n camera. Nou, nou zijn Judith en haar man, die zijn daar als freelancer. Of zij in ieder geval. Hè, niet, ja. Ja, ze heeft daar toen ze daar zat opdrachtgevers gezocht. Bij jou gaat het anders. Jij werkt bijvoorbeeld voor Nieuwsuur. Maar je ik ben dan... ook freelance, maar ik word inderdaad vaak uh, ingehuurd. ingehuurd ja, ja. En ga dan op pad inderdaad. Maar heb je dan van tevoren iets, een soort van afspraken met Nieuwsuur? Over je veiligheid of... Wat nou ja, ik, ik heb ze vandaag nog eens even gebeld en ik dacht ik wil toch eens even verder verifiëren hoe dat nou eigenlijk allemaal zit. Want ik wist wel op het moment dat ik op trip ga met een opdrachtgever, in dit geval een nieuwsuur, dan val ik onder de verzekering bij hun. Maar hoe zit het nou eigenlijk, stel dat ons hetzelfde is overkomen als wat Judith en Boudewijn is overkomen. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Dat wist je dus eigenlijk niet precies. Nou ja, ik wist wel, ze, hadden, ze hebben vragen en antwoorden van mij bijvoorbeeld in een kluis liggen, mocht er, mochten we ontvoerd worden dat ik de enige ben die die vraag kan beantwoorden. Waardoor ze kunnen verifiëren dat ik dat zou zijn. En dat het niet... Uh, ja, ja, dus stel, had. jij wordt ontvoerd, dan sturen ze jou een mailtje met een vraag daarin En dan moet je nee, dat beantwoorden? Nee, dan, dan is het zo dat je dan aan de telefoon zou komen. En om dan te verifiëren dat ik het ook echt ben. Uh, dan zijn er bepaalde vragen waar ik alleen maar antwoorden op weet. En, dat en die weet... liggen in, bij Nieuwsuur in de kluis? Ja, ah. en, nou ja, en daar is ook een plan. Daar, daar wordt wel over gesproken voordat we ergens naartoe gaan. En zij hebben ook uh, adviezen gekregen van de adviseur van arts zonder Grenzen. Uh, om te kijken, hoe, hoe bouw je dan een crisisteam op en hoe ga je dan te werk en wie ga je dan bellen en hoe, hoe pak je dat allemaal aan? Dus dat is absoluut ja. wel allemaal goed geregeld. Ja, er stond een stuk in een krant over um, als je voor uh, grote organisaties werkt, die hebben een crisisteam, klaar, <coughs> min of meer klaarstaan voor als er ja. zoiets gebeurt. Bij haar is dat natuurlijk helemaal niet zo. Uh, dat is ook het probleem, geloof ik. Hè? Ik bedoel, het is, het is, ja, wie het, is er verantwoordelijk voor haar? Nou ja, volgens mij ligt het nu uh, in handen van, van buitenlandse zaken. En uh, wat er verder achter de schermen allemaal precies gebeurt, dat is heel onduidelijk. Maar er is inderdaad nu wel de vraag, wie is nou verantwoordelijk? En uh, dat, is, dat is gewoon wel heel lastig in dit ja. hele verhaal. Die, um, die man die we een aantal keer op televisie zagen, die Hans man die onder, onderhandelt in ontvoeringszaken, ja. die zei in de Volkskrant, ja, het is inderdaad een probleem, omdat zij dus een freelancer is. Dat, dat is verschrikkelijk, want er is officieel niemand aansprakelijk. Ja, en of dat dan ook echt zo zal werken, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet of, want ze heeft verschillende opdrachtgevers... of die misschien gaan zeggen, we, we gaan samen wat doen. Maar volgens mij ligt het nu voornamelijk bij Wijterlandse Zaken... en om, doen die mm -hmm. uh, alles achter de schermen. Maar de verantwoordelijkheid is nu wel een groot probleem. Maar maakt, maakt dat voor jou iets uit als je in opdracht van Nieuwsuur weggaat... of als je als freelancer op pad gaat? Nee, want naar dat soort gebieden ga ik eigenlijk alleen maar in opdracht van. Of vanwege je veiligheid? Nee, niet per se. Ik moet overigens wel eens zeggen dat ik ook wel eens alleen in Bachtaat ben geweest. Uh, dat ik tussen klussen door zat en dat het handiger was voor mij om daar te blijven een paar dagen in plaats van terug te vliegen en weer in te vliegen met de nieuwe ploeg. Maar dan elke keer als er dan een nieuw iemand arriveerde, viel ik weer onder um, de verzekering van die. Of, en soms heb ik ook wel eigen verzekering afgesloten. Toen ik Gaza inging, hebben we een eigen verzekering afgesloten. Omdat ik toen ja. niet in opdracht ging uh, van iemand. Maar dat is soms wel een probleem als freelancer. Dat je wel moet zorgen dat je dat wel afgedekt ja. hebt. Kan de NVJ iets voor je doen? De Nederlandse Vereniging van Journalisten, de vakbond. Voor het geval jij ooit uh, ontvoerd zou worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goeie. Okay. Ik, ik weet niet of zij, daar, uh, of zij dat zouden kunnen. Uh, en of zij daar wat mogen. Dat weet ik niet. Terwijl de, de, de, de, Dit klinkt eigenlijk... Um, niet alsof je er niet over nadenkt, want dat doe je wel, wel degelijk, maar je, je, je analyseert de risico's ook niet dood. Want je weet dus niet precies de afspraken met de nieuwsuur. Is dat nou iets ja, waar jij als journalist nou ook weer niet ben je nou niet dagelijks mee bezig met dit soort dingen? Um, nou ja, ik weet wel wat de afspraken zijn op het moment dat ik uh, in een opdracht van nieuwshuur ergens ben en er, er gebeurt wat, dan zijn er afspraken over en dan wordt er ook voor mij gezorgd als freelancer. En ook voor de cameraman, die ook vaak freelance zijn, wordt er gewoon voor gezorgd. Um, over alle risico's nadenken... ja, dat doe ik absoluut. Um, maar dat weerhoudt me er niet van... om bijvoorbeeld niet te gaan. Uh, nee. Ja, dat ik kijk ik me een beetje aan <laughs> van... ja. ja. Is, uh... Ik zat te denken dat je best wel een stoere dame bent. Oh, nee, ja, ja. Uh, Inmiddels heb je een kind, hè? Ja. Maakt dat nog iets uit? Ja. ja, dat maakt in die zin uit... dat ik afspraak heb gemaakt met Thuisfront... dat ik uh, bijvoorbeeld niet naar onbekend gebied... in Syrië ga... Waar het nog onduidelijk is wie, de, wie uh, het gebied in handen heeft. Als er nog even wordt gevochten. Omdat het allemaal zo onduidelijk is wat er allemaal gebeurt. Dat ik daar dan niet naartoe ga. Maar ik ga bijvoorbeeld wel in augustus naar Libië. En dat kan wel. Je zal maar jouw man zijn. <laughs> nou die vindt het eigenlijk. Die heeft ook wel zoiets. Ja het is wel jouw werk. Ja. En uh, je haalt er ook voldoening uit. En je vindt het ook leuk om te doen. Uh, alleen is dus die afspraak dat niet. En verder. Nou, alsof, dan dan heb je een hele toffe man. Ja, dat absoluut. Ja, ja. Ja. Nee, serieus. Ja. Ik wil. Uh, uh, uh. Ja, als je een partner hebt, uh, een vriend of een vriendin die, uh, die dat niet ziet zitten, dan... Uh, ja, dan heb je wel een probleem, als ja. dat wel uh, je werk is en dat ook leuk vindt om te doen. Even nog afsluiten met wat uh, hoopvolle woorden. Die um, Jemen-deskundige die we meer zagen deze week, Marina de Recht, die zei in Knevel van de Brinken... dat het zelden voorkomt dat het gijzelaars worden vermoord in die regio. Uh, het kan lang duren, maar meestal komen ze eruit. Is dat ook wat jij wel denkt? Ja, ik hoop het. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, toen ik het filmpje zag... heel blij was dat er geen Klasnikov op hun hoofd stond. Uh, geen uh, vlaggen achter hun hingen die bepaalde groeperingen aanduiden. Al-Qaeda geleerde uh, groeperingen. We weten natuurlijk niet in wiens handen ze zitten. Dat weten we niet. Maar, dat, maar doordat nee. dat niet op het filmpje naar buiten kwam... had ik wel zoiets nou ja, laten we toch hopen dat dat dan niet het geval is. En dat het gewoon snel afloopt. Maar het kan lang duren. Dit is Radio 1.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 Een vrouw van 19 uit Soetermeer is gearresteerd voor het ronselen van jihadstrijders. Ze riskeert daarmee een gevangenisstraf van vier jaar. Ze zou deel uitmaken van een groep radicale moslims... die jongeren uit de regio Den Haag recruteert voor de strijd in Syrië. Verschillende mensen waren naar de politie gestapt... omdat ze vermoeden dat hun kinderen al in Syrië zijn. President Boutersen is benoemd tot leider van de Scouts in Suriname... Scouting Nederland heeft geprobeerd dat te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Boutersen is in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Scouting Nederland vindt het onvoorstelbaar dat zo iemand een officiële functie heeft gekregen binnen de padvinderij. En de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu heeft Nelson Mandela bezocht in het ziekenhuis. Mandela lag te slapen. Hij zag er volgens Tutu vredig uit. De aartsbisschop zei na afloop dat hij Mandelas hand heeft vastgehouden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, zoals iedere vrijdag, zet ik een punt achter de week. Deze week doe ik dat met Arabist Esmeralda van Boon en journalist Kamal Rijker. Mee twitteren kan natuurlijk. Hashtag bnn Leuk. Ja. We gaan het hebben over de mazelen, Willemijn, want de epidemie daarvan is nog steeds niet ten einde. Ook deze week kregen we meer kinderen de mazelen. We uh, hebben in de vorige week 145 nieuwe gevallen erbij gekregen... En uh, ook uh, waaronder ook vijf uh, kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Ja, je kan je natuurlijk laten inenten tegen de mazelen. Maar veel ouders in bijvoorbeeld de gelovige Bijbelbelt zien dat niet zitten. Het gaat mij erom dat wij, wij geloven in een God die ons leven dagelijks onderhoudt. Heel veel zegeningen schenkt. En zullen we dan bij ziekte zeggen van nou daar gaan we op vooruit lopen. Uh, we willen zorgen dat die God ons met een ziekte niet kan treffen. En dat vinden wij zo tegenstrijdig? Ja, dat kan niet. Dat is natuurlijk ook absurd voor woorden. Ondertussen probeert de GGD de ouders te overtuigen om de kinderen alsnog in te laten enten. Nou, omdat een vaccinatie toch uh, bescherming biedt uh, en ook uh, eigenlijk de verspreiding van de ziekte ook eigenlijk uh, kan stoppen. En bij de GGD was het in sommige delen ook mogelijk om kinderen vervroegd in te enten. En dat is natuurlijk janker geblazen. Daar gaat hij hoor, bij drie. Eén, Eén twee, drie. Uh, even wachten, uh, ja. Oh, Okay. ja dat is mijn. Zag je me geïrriteerd kijken? Ja, een al, ja. Ik heb hem ja. vrij zeer Laten we ja. even kijken hoe jouw blik is. Goed, de mazelenepidemie. Uh, het is niet om te lachen. Die breidt zich namelijk uit in de Bijbelbelt. Gisteren uh, stond er in uh, de Volkskrant een stuk van de ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers. En die zegt... Um, ik schrik van de woede die over ouders heen komt die hun kinderen niet hebben laten vaccineren. De grote meerderheid heeft zoveel onbegrip en onvermogen om zich in te leven in een minderheid. En hij zegt, ja, hij vindt eigenlijk dat gelovigen steeds verder in een hoek worden gedrukt. Kemal, jij bent het wel met hem eens. Ja, daar ben ik het mee eens. Um, ik ben zelf niet religieus, niet gelovig, uh, maar ik heb respect voor mensen die geloven. En ik probeer me in te leven in hun manier van zijn. En uh, ik denk dat we in Nederland dat wel vaker zouden mogen doen. En dat vind je dit een duidelijk geval, want nou, hij heeft het ook over redelijk en christenen met een, met een G. Uh, zo, zo doen wij het tegen die mensen. Nou, wij, er wordt de in de Nederland rest... vaak wat lacheren gedaan over mensen die in een, een god of in een religie geloven. En dat is gewoon hun manier van zijn, hun manier van leven. En we zijn een vrij land, dus die mensen mogen dat zijn. En, en die mogen we... ook zelf beslissen wel of niet. Precies, vaccineren. maar als we, als we samen een samenleving willen zijn en willen opbouwen, dan moeten we ook respect hebben voor elkaar, ook al zijn dat kleinere groepen. Zie je dat ook een beetje zo, Esmeralda? Vind je ook dat we dat we, dat we uh, ze wegzetten als religiekkies? gekkies? Nee, en ik vind ik, ik ben het wel een beetje eens dat je respect voor ze moet hebben, maar. Aan de kant denk ik, ja, we zijn zo hard bezig geweest om bepaalde kinderziektes uit Nederland te verbannen door, door in te enten. En, en nu is er gewoon een grote groep die zegt ja, dat willen we niet meer. En dan komen die ziektes weer terug. Zij maken de keus voor hun kinderen die die keus nog niet kunnen maken. Uh, met alle respect, ik vind dat je alle vrijheid moet hebben om je geloof te beleiden wat je wil. En, en keuzes moet maken, maar moet dat dan ten koste gaan... Uh, van je kinderen. Want mazelen is ook wel een ziekte. Dat als, als er complicaties bij komen. kunnen die best wel heel naar zijn voor kinderen. En ik, hoorde, ik las nu net ook ergens in de krant. dat er um, niet helemaal duidelijk is hoeveel gevallen er nu zijn. omdat er ook mensen in die regio. met hun kinderen nu niet naar de arts gaan. Uh, als ze het 145, 145 geregistreerde gevallen. Maar goed, ja. het zijn geregistreerd. En uh, van, uh, als je het hebt van de, van de gerapporteerde mazelengevallen. krijgt 4 tot 6 procent de longontsteking. en 1 op de 1000. Uh, hersenschade. Ja, right. Ik ja. dacht je. Nee. Nee. <laughs> uh, maar goed, even, even over wat die Gertjan Zeger zegt. Van ja, weet je, um, uh, even nog afgezien van het wel of niet vaccineren. Maar hij zegt: Ik, ik word een beetje niet goed van dat. We zijn een minderheid. En uh, de, de minder, minderheden die, die hebben het zwaar. Hij, hij wijst ook op de Joodse gemeenschap over uh, het verbod op ritueel slachten. En um, hij zegt: ja, in, een, in een normale, hooggewaardeerde samenleving moet er, moet er recht zijn voor minderheden. En dat gebeurt nu niet. Nou ja, ze, ze hebben het recht om, om ja, hier moet er de minderheid te res zijn. Maar, respect maar... zijn voor minderheden. Nee, ik heb daar wel absoluut respect voor. Alleen kan ik me... Um heb ik wel zoiets met dat inenten dat ik denk, ja, maar waarom zou je dat, dat extra risico lopen? en dus ook het risico lopen dat er weer een grotere uh, uh, epidemie in maasland nee, komt? nee, maar het dus is ook in, andere in mijn optiek weer. is het het recht van het individu, van de individuele burger, om te besluiten om de inenting wel of niet te laten toepassen op zijn of haar kinderen. kinderen zijn minderjarig, ouderen beslissen over hen. En als er een kleine groep is van religieuze christenen die zeggen... wij willen dit niet doen, dan vind ik dat prima. Dat is hun eigen recht, maar dan moeten ze ook voor de consequentie instaan... Ja. op het moment dat een kind ziek wordt. Dat is dan hun eigen verantwoordelijkheid. Maar je hebt natuurlijk ook in dat soort gebieden... waar kinderen die onder de zes maanden zijn, die lopen dan ook extra risico... omdat die in een gebied wonen waar ja. de mazelen... Uh, ja, dat, is, je... dat ben ik het met je eens. Dat is een duivels dilemma. Ja. Die Seger zegt, uh, ik quote even, het is doodeng als de overheid de opvoeding van kinderen overneemt. De extreme uitwerking daarvan zie je in Noord-Korea of zag je in de DDR? Ja. ja. Vind ik een dat gaat op... wel weer heel ver. Ja, ja, Noord-Korea. Nederland ja. met de DDR te vergelijken. Noord-Korea, ja. Ja, Noord-Korea, kleine Kim. <laughs> Precies. Ik zie het niet. En nou ja, en nog wel een ander punt dat hij heeft, en daar kan ik wel een beetje in vinden. Hij zegt: ja, weet je, het is uh, natuurlijk die oproep hè, van, van uh, Dupuis, uh, misschien moeten we het wel verplichten. Die vaccinatie. En dan zegt hij, nou ja, dat werkt averechts. Um, dan, dan heb je die kleine geloofsgemeenschappen en die keren zich steeds meer naar binnen. Ja. En dan krijg je dat er hele eigenlijk triviale dingen in één keer heel belangrijk gaan worden. Dat vrouwen en meisjes uh, echt geen broeken meer mogen dragen... en dat je op zaterdag echt niet meer tv mag kijken... Hè, dan gaan ze zich focussen op dat soort kleine dingetjes. En dat um, predikanten um, echt gaan adviseren om niet in te enten en zegt ja, dat, dat is een beetje de tegenreactie die je ja, krijgt, dat, dat is gewoon niet zo handig. Dat denk ik ook, maar wat ook, ook heel opvallend was, is dat mevrouw Dupie van de VVD is... een liberale partij die juist voor het recht van het individu uh, zou moeten opkomen. Dus ik vond het een beetje een bijzondere uitspraak, maar even dat terzijde. Ik denk dat uh, de heer Segers uh, wat dat betreft gelijk heeft. Je kan met deze mensen beter praten ja. en zeggen uh, wij proberen u te overtuigen... van wat wij denken dat goed is, maar uiteindelijk maakt u de keuze. Een beetje zoals Rutte deed... Uh, misschien. Maar dat gebeurt nu nee, natuurlijk ja, ook. Ja. Nu, nu, nu de GGD uh, oproept van nou kom alsjeblieft je kind in Enten, ja. Blijkt dat er best veel mensen die dat eerder nou, niet nou, hebben gedaan. Nu, Ga nu, nu toch? Maar dan helpt ja. dat dan misschien toch wel. En dan, dan je... dwing je ze niet. Ja. Ik zou er inderdaad geen dwang achter nee, zetten. Nee, wel niet verplichten. inderdaad met elkaar, nee, geen verplichting, maar wel met elkaar gewoon er wel over spreken. En, en ik ben dan wel. Ja, anders krijg je inderdaad dat ze in, in zichzelf gekeerd raken of uh, uh, naar binnen toe. En dat... dat, dat niet de bedoeling. Moeten we die willen met z'n allen. Zo is dat. dan. Precies. Punt. Plaatjes. today, zet een punt achter de week. Nu dan nu? Ja, nu komt hij hoor. Ik heb uh, de afgelopen weken ontzettend veel country muziek gedraaid al. Want dan mocht ik een plaatje uitzoeken. En uh, uh, van jij je was er volgens mij een keertje bij, zelfs toen ik een uh, country liedje ja, draaide. Ja, country ja, toch? Ja, dus uh, nou daar zit iedereen enorm te wachten altijd, merk ik. <lacht> dus uh, deze keer ook weer. En ik heb de afgelopen weken heb ik uh, vrij veel light country gedraaid. Dus een beetje pop country en gewoon liedjes die makkelijk in het gehoor liggen. En ook wel een beetje zo'n zo popgeluidje uh, uh, nog hebben. Um, en nu dacht ik, weet je wat, ik pak gewoon een countryplaat... wat gewoon echt lekker diehard ouderwetse Amerikaanse country is. Wel een nieuwe plaat van Kenny Chesney. Ooit van gehoord? Iemand? Nee. nee. Kenny Chesney nee. is de ex-man nee. van uh, René Zellweger, Breger, die uh, actrice. Klein, die ik wel. Ro klein roddelverhaaltje. Ja. Is hij mee getrouwd geweest? Duurde maar een paar weken. Daarna is het, uh, uh, het huwelijk nietig verklaard. Um, uh, uh, vanwege de reden misleiding. En sindsdien gaan er allemaal verhalen dat Kenny Chesney misschien wel eens homo's kunnen zijn. Dat ontkent hij verder in alle tonen. Hadden. doet hij verder ook niet toe. Hij maakt ontzettend veel albums, al sinds 1996, Timothy aan de Weg. En dit is zijn laatste single, Pirate Flag. Hij heeft namelijk ook Caribische invloeden in zijn countrymuziek. Beetje rare man is het eigenlijk wel. Maar het is, wel, het is echt wel lekker. Het is wel gewoon goede, echte, ouderwetse country. Maar wel een beetje gemoderniseerd, maar gewoon nog zoals het vroeger was. Dus in de auto, raampje open, Pirate Flag. Well, I come from a little bitty homegrown small town. Smoky mountains, nice place to hang around. Moonshine, that's where they make it. Put it in a jug, make you want to get naked. But I jumped on a Greyhound bus one night and took it all the way to the end of the line. Stepped down in the sun when my feet hit the sand. What a long, strange trip. I spent my hope. Think I'm gonna lost my mind Take a sip of rum and you really wouldn't know why Charlie Roger flying on the picnic table Blender in the kitchen, willing and able Don't know what makes you say what the hell But when the salt air catches a hold of that cell Something about it makes you just wanna dance And she loves to dance I spend my whole time Chesney. En uh, het gaat over een piratenvlag en een uh, meisje op een eiland. Meer is niet. En dat is de ex voor René Selwerger. E e die uh, Bridget Jones speelde ja, in Bridget ja, Jones ja, Diary. Ja, ja, voor de mensen die het niet kennen. Ik zat wel een beetje, ik zat naar het clipje te kijken. Het ja. is een beetje zo'n zo rauw dauwende redneck. Ik vond het een beetje een engert. Ja, maar dat, dat, dat is country. Maar het man. was ook maar een paar weken aan, hè? Ja, uiteindelijk was het maar een paar weken aan. Ja, ja, ja. Maar ze gaan nog steeds met elkaar om. Om de rol maar even af te maken. Ja. De reden was misleiding. Goed. Misleiding. Ja, we beginnen met uh, de Tour de France. <lacht> oh nee, oh, niet de rebus. Nee. En we gaan naar de Alp d'Huez, waar het gisteren een gekke huis was, vooral in Boch 7. Het, het gekke is, dames en heren. Je, je bent daar dus dagen. He, en je eet en je drinkt en je doet je behoeften en je weet ik... Je leeft op de berg. Ja, en terwijl duizenden mensen massaal de berg aan het onderscheiden waren... moesten de <lacht> wielrenners daardoor heen. We gaan naar de... Nee, nee, nee, nog niet de rebers. Uh, Eerste gek op de nee. merken. We rijden naar Alpe d'Huez... En de West is uh, bijna per definitie een berg om feesten op te vieren. Dat geldt niet alleen voor Nederlanders, dat is niet zo. Alle naties komen daar samen. Ja, en dat was voor de Nederlandse renners leuk. Een aantal buitenlandse renners waren er minder gelukkig mee met dat wielrennencarnaval. Willemijn. Luc. Jo, Mart. Ja, oh, sorry. Ja, sorry. De, de repers. Nu, tijd voor de repers. Ja. <lacht> Oké, okay, kom maar Willemijn. Ja, we hebben het allemaal gezien. Uh, uh, Lance Armstrong, die zei negen jaar geleden al... Hè, de, doe maar dranghekken op de Alpe want dit gaat een keertje fout. Wat vind jij ook allemaal? Om even uh, een Mart quote te doen... en dan ben je een Nederlander. En dan ben je op de Alpe En dan moet je die Nederlanders aanmoedigen. <laughs> ja, dat zegt toch genoeg. <laughs> nou, volgens je, mijn nee, de idioterie, hoor. Wat? Ja, het is ook idioterie. carnaval op de berg. Ja. En, en, en waarom? Nou ja, waarom om, niet, om denken zij allemaal. niet, denken zij allemaal ja, het is, okay. het is, het, Ik denk als je ertussen staat dat het best wel gezellig is. Lijkt me ook wel gezellig. Maar ja. als, als ik de wielrenner ben, dan lijkt, lijkt me, me dat wel een beetje link. Nou, mij lijkt het echt de hel om ertussen te staan. Maar uh, het, ik, het lijkt me wel tof om er doorheen te rijden. Want uh, behalve dan die mensen die achter je aanrennen. Maar als je gewoon wordt aangemoedigd door allemaal mensen... die speciaal voor jou en jouw naam roepen en jou de botjes met jouw naam erop dragen. Ja, dat lijkt me super vet. Om, uh, om de, Nick, ja. Nicky Terpstra vond het te gek, toch? Ja, Die deed tuurlijk. zelfs mee met de wave <laughs> ja. in de bocht. Ja, dan zag ik een foto's van Koen de maar met Bram Tankink... die dan ook inderdaad hun handen opstaken... en echt juichend door die, door die menigte heen gingen. Dat is heel <laughs> grappig, ja. Dus, en ze hoefden ook bijna niet te fietsen natuurlijk, want ze worden toch... Vooruitgeduwd in die bocht zeven. Maar gaat het een keer fout, denk je, Esmeralda? Nou ja, dat moet toch bijna wel? Als je er naar kijkt. En, en er was ook een, een renner met zijn naam vergeten die een, een klap in zijn buik had gekregen. Terwijl die, die langs kwam. een klap terug, toch? Of niet? Ja. Ja, niet ja. En ja, ja, mensen die ja. echt ja. met ellebogen werken bijna doorheen moeten. Nou, ja, ja. ja Van die had er geen zin meer in. Die gaf iemand even een, een slinger, of Rieblon was dat, die uiteindelijk ja, een keer gewonnen. En uh, die had echt geen zin meer in. Uh, nee, maar het is ook aan de Fransen, aan de organisatie om daar wat aan te doen. En zolang de Fransen denken dat het kan. Dan kan het. Ik vind dat het nog wonderbaarlijk goed is gegaan. Ja, precies. Wacht uh, dat, ja. Dat, dat, ja. Ja, maar, ja, maar tot het fout gaat. Want we zijn twee keer opgegaan en, uh, en, en het is niet echt heel fout gegaan. Ja, een paar mensen die klaagden uiteindelijk. Maar ja. Hey, maar geen valpartij of geen, geen nare dingen. nee. Dan. nee. Maar het, is, het is bijna ongelooflijk dat er niks is misgegaan als ja. je er naar kijkt. Maar je hoort wel dan verhalen van renners die zeggen... Van ja, we moeten op een gegeven moment wel in de remmen. Dan moeten ze gewoon stoppen, omdat ze er niet doorheen kunnen. Maar die rijden dan achteraan natuurlijk. Dat zijn natuurlijk niet de, de echte toppers. Maar het is best wel vreemd dat je in een wedstrijd bent... en dat je ja. even moet stoppen omdat mensen ja. aan het bier drinken zijn op, jou, op jouw sportveld. Ja, het is wel ja. grappig, want volgens mij alle Nederlanders hier vinden het vooral belachelijk. Maar ik denk als je daar staat... Dan heb je natuurlijk een soort... Ja, maar luister even. Ja, gevoel. Lens. En dan dat, dan zijn dan de, dat zijn gewoon de echte fans. Die gaan helemaal naar Frankrijk om daar, om daar helemaal om daar in, los te gaan. Om daar in een donutpak te gaan staan. Ja, ja. Ik weet niet of dat echte fans zijn. Die willen dat. Kijk. Ja. ja, veel ophef in Amerika over de voorkant van een tijdschrift. Op het blad The Rolling Stone staat namelijk een foto... van de verdachte van de bomaanslag op de marathon in Boston. De verdachte zou worden afgebeeld als een held... Winkels weigeren het tijdschrift te verkopen. En nabestaanden van slachtoffers zijn woedend. Don't show him as a 19-year-old 18-year-old kid that looks like he's supposed to be playing in a band. Ja, volgens critici wordt hij afgebeeld als een popster. Het blad is niet met de kritiek eens. Nee, er zijn inmiddels winkels die weigeren het blad te verkopen. En de burgemeester van Boston is woedend. Uh, jullie hebben het gezien, hè? Wat, ja. Wat vond je, Esmeralda? Nou ja, hij ziet er inderdaad wel uit als een, bijna als een popster. Het is dat er een onderschrift bij staat. Maar, was het, maar Ik denk dat dat ook wel is omdat ja, het, is, het is, op is het, gewoon, het blad staat. Het is een, en, je, precies, het is een en, jeugdfoto van hem. Alleen ja. Ik denk dat het komt omdat het op de Rolling Stone staat. Ja, want zou het bijvoorbeeld de uh, staan of zo? Dan, dan is het, zou het al anders worden ontvangen, denk ik. Maar de begeleidende tekst was, even, was wel iets van hoe van een populaire jongen die zijn vrienden een, kwijtraakte ja. tot, een, uh, tot een monster of zo. Dus dat stond dat er dan. Dat dat. Ja. Maar voor je het kunnen of? stoorde je eraan? Nee, ik stoorde me er niet heel erg aan... maar ik kon me wel voorstellen, omdat het op het blad de Rolling Stone stond... dat er ophef over was dat mensen ja, het lijkt wel alsof het een idool is. Het is dat het onderschrift erbij staat. We hadden het op een ander blad gestaan wat, wat vaker dit soort verhalen doet. Uh, ja, dan was het waarschijnlijk wat minder geweest. Hmm. Hm? Ik vind het hm. niet kunnen. Nee? Nou ja, kijk, uh, natuurlijk is Rolling Stone uh, vrij om zelf daar een keuze in te maken. Hè? Dat is mooi aan persvrijheid, in Amerika ook. Maar uh, gezien het feit dat deze jongen dood en verderf heeft gezaaid... om hem dan dat podium te geven, uh, de koffer ja, van een... Ja, het podium, hem, maar dat was natuurlijk gewoon uh, verder een verhaal... Over, over hoe die zo geworden is. Tuurlijk, maar uh, dan moet toch iemand op de redactie even aan de bel hebben getrokken daar. Even, even zeggen van jongens, uh, gaan we niet te ver, zouden we dit wel doen? Maar het is natuurlijk ook, kijk, want als je... Osama Bin Laden heeft ook wel op koffers gestaan. Ja. Maar die had natuurlijk alleen maar foto's waarin hij ook eruit ziet... Als, zoals wij denken dat een uh, terrorist eruit hij, ziet. Hij dat is, was het probleem is met deze beeladen. foto. Ja. Ja. Ja. Hij is hij, natuurlijk gewoon een, een, een normale jongen die daar woont in Bor. En dat is natuurlijk ook precies waar het verhaal over ging. Het was een volstrekt normale jongen. Nee, maar gezien de context en gezien het feit wat er is gebeurd... kan dit gewoon eigenlijk niet. Oh, een reactionair mannetje ben je eigenlijk. Ach. Nee, maar even serieus. Ik, ik, denk, ik denk echt dat het... Uh, uh, natuurlijk zijn ze vrij om te doen. Maar uh, ik denk dat, dat, dat, dat het niet, uh, niet kies is om te doen. Ik denk dat ze waanzinnig goed verkopen deze maand. Dat denk ik, dat denk ik ja. ook, ik ga naar een filmpje wat toch wel uh, behoorlijk viral ging op Twitter. Op AT5 was een man te zien die de slotjes aan een brug... die daar zijn opgehangen door verliefde stelletjes... wilde weghalen met een slijptol. Ik weet bijna zeker dat de helft van de relaties... die hier zo graag balkonken zijn, ondertussen al stuk gelopen zijn. Maar ondertussen hangt het slotje nog steeds aan mijn brug. Dat is namelijk ook mijn brug. Ja, leuke man, heel Amsterdam <grijg> natuurlijk in paniek. Want er ineens was er een gekkie die die slotjes wilde weghalen. Nou, dat ging nu niet door. Maar de man die heeft wel aangekondigd om de slotjes alsnog weg te halen. Heel veel tijd moeten steken in het beschermen van deze debiele slotjes. Want ze gaan weg. Leuke man. Het, het grappige was, <grijg> was toch ook dat hij iets zei van... Ik weet zeker dat de meeste van die relaties al uit elkaar ja, ja, zijn. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat meisje die hem daarop aansprak, die zei ook van... Ja, maar gelooft u dan niet in de liefde? En toen droopt hij wel af. Maar dat vond hij eigenlijk ook maar een rare opmerking. Ja, het is een heel raar filmpje. Zet het even op onze Twitter. Twitter.com slash Ik heb het gezien. ik heb het ook op Facebook en op Twitter gezet. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een bizarre actie van deze man. De, want hij liep ook in een hesje, zo'n geel hesje. Ja. Zo'n zo fluwer En Iedereen die daar fiets, eh, ik werk daar toevallig, omdat ik die denkt van, oh, die man is van de gemeente en die komt iets wegknippen. Maar als een puntje bij paaltje komt, dan is het gewoon een burger die uh, zo'n uh, veiligheidseinsje heeft aangedaan omdat hij het niet mooi vindt. Ja, misschien is het, is het niet helemaal echt. of zo. Zou dus, het kunnen. Nee, Wel, ja. ja hoe bedoel je niet echt? Nou ja, weet ik niet dat die man dit is en heeft gezet. Jij denkt dat het de banana split, uh, achter een bananasplit-achtige <laughs> grap is? God, die man zat zich te vervelen. Hij dacht, hoe krijg ik AT5 op bezoek? Nou, het ja, is... schijnt dat hij nog wel meer slotjes weghaalt. Ook op andere bruggen. Het, uh, het is meer echt door in het oog. Nog nog het de slotjes, nou, Philippe, ja, maar zijn slotjes. Philippe zou zeggen, wie aan het slotje komt, komt aan mij. Hè? <laughs> Goed, we gaan naar een plaatje Willemijn en ik heb er een uitgekozen, doen we even snel. Wake Me Up van Alloway Black and Avicii is een enorme dikke hit, ook in Amerika en hier ook. En het is gewoon even zo'n zomerse avond, dat kan wel even, weet het. Gewoon, het is niet helemaal Radio 1, maar, ach, what the heck. Wake Me Up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beaten heart. I can't tell where the journey will end.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 Een brede muziek smaakt. Dus. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> me op? Van uh, ja. Elwood Black en Avicii. En als je geschrokken bent, kunstgebied ligt naast je nu dus uh, ja, even Die Harder Country en dan dit. Ja, dat doe ik even tussen. Ah, ik, vind, ik vind het leuk. plaat gewoon ik lekker zie, zo. Ja, we staan te revenen. <laughs> ja, nou, als ik ga revenen, wil je nu even. Elwood <laughs> Black dus, samen met Avicii. Tijdens het opzuigen natuurlijk, dat dan weer wel. Als laatste, nog het weer. Ja, klopt, het weer. Qua weer is het er op het ogenblik in ieder geval goed. Tenminste, wanneer je van dit weer houdt. Ja, dat is inderdaad zo. Het is takkenwarm en als je het lekker vindt, dan zit je natuurlijk gebakken. Een hittegolf blijft er niet van te komen, maar ook volgende week blijft het warm weer. Nu, tijd voor de rebus. Nee, niet de rebus. Willemijn. Ja, het is warm inderdaad. En de waterschappen onder andere die vragen of wij misschien wat korter willen douchen. Luister je daarna, naar, Nou, Ik zeg dat al jaren dat mensen gewoon korter moeten douchen, Onzin om een kwartier onder die douche te gaan staan. Hoe kort douche jij? Drie minuten hooguit. Drie wat? minuten? Drie wat? minuten? kan het makkelijk. Echt? Schink ik. Ben jij ook zo'n nee. eentje van. Dat nou, bedoel ik, gaat dus nee. prima. Ben jij ook je zo ook eentje een... van plassen onder de douche of niet? Ja, maar kan rustig als jaar was. En, helemaal en gebruik niks je dan één of twee keer je handdoeken? Nou ja, je kan best twee dagen met een handdoek. hoor. ja, ja tuurlijk. Ja, en drie ik, dagen. Maar weet je, ik woonde wel in Cairo en dan had ik mijn hele hoofd ingezeept met shampoo en dat was in één keer gewoon een water. Was er gewoon geen water, stond ik daar. Toen heb je drie dagen met shampoo je haar. Om... Oh. Nee, dan moet je met mineraalwater in weet ik veel, maar daar leer je heel snel van douchen dat je denkt, oeh, als er nu maar niet geen water meer is. Ja, ja. Snel douchen, ja. ja. Dus ik vind het helemaal terecht, gewoon een korte douchen. Nou, ik wil minimaal vijf, hoor, minimaal vijf minuten. Ja, ik wil minimaal zeven, denk ik. Ja, ik maar ik, mensen die ook zeggen, 5. ik moet wakker worden <laughs> onder de douche. Je wordt niet wakker onder de douche. Je doucht en daarna word je wakker met koffie, en weet ik veel. Uh, yes, uh, yes, yes, mevrouw Be Van Boon. Ja, sorry hoor. <laughs> en daar komt ze los op vier seconden voor het einde. Ja, sorry. Dank hem al, dank Esmeralda. Dank Luc. Yes. Het zijn barre tijden op de huizenmarkt. Jarenlang stegen de prijzen tot de crisis in 2008. Welke rol speelden Amerikaanse en Nederlandse banken in het opblazen van de huizenbubbel? Hoe kwamen ze aan het geld om al hun klanten een hoge hypotheek te geven? En hoe hielpen ondoorzichtige financiële producten daarbij? Kijk, als er handel plaatsvindt en je hebt investeerders... je hebt vragen aanbod en ze vinden elkaar en er worden geen verliezen geleden... dan stelt niemand rare vragen. Hoe banken slim geld verdienen met uw hypotheek. Radio 1. Argos. Morgen. Van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust?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 zitten mensen die psychische ziekte hebben gehad of hebben en u graag van uw problemen afhelpen. Bellen 0900 0727. 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Cinema. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vaak regisseurs op TV 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Jacques Oudenault. Meer info op tv 5 een... Dit is Radio 1.